eindelijk is hij dood. Nou ja zeg. <laughs> ja. ja, het me dat dat soort mensen zo lang leven. Ja. Eh, ja, de enige die gebruik kon maken van die goede gezondheidszorg in uh, Cuba. <laughs> ja, waarschijnlijk ja. <laughs> <laughs> Ik kreeg waarschijnlijk ook steeds nieuwe orgaandonaties van uh, allerlei uh, volhollingen, <laughs> ja, onderdanen. Hoeveel harten heeft hij al gehad? <laughs> ja. Het modelziekenhuis is natuurlijk van uh, die Michael Moore. Uh...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 Ja, hij heeft ook een hele hoop homo's vervolgd bijvoorbeeld, dat is ook uh, zoiets en tegelijkertijd, en al die linksen die daar allemaal mee weglopen met Castro, die, die zijn dan heel erg van, ja Trump uh, die gaat de homo's uh, vervolgen, dat klopt gewoon allemaal niet met elkaar nee, kijk, dat klopt hè? en dat hij uh, mensen heeft vermoord, dat is ook niet netjes maar ja. niet netjes. Uh, nee, stout, <laughs> stout was het stout, ja ja ja, nee stout. maar goed die 500 ik, uh, man die die persoonlijk ja. heeft laten executeren <laughs> Nee, maar goed, kijk, um, als, als het dan gaat over uh, het, het doden, dan uh, denk ik dat het kapitalistische systeem niet onschuldig is. In kapitalisme is het uh, wel een soort regel: van uh, never kill your customer. Uh.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 ...en tot een propagandamoment wordt gemaakt. Terwijl die man is gewoon dood. Is gewoon klaar. Einde bericht. Ja, ja Omdat... maar het is een publieke figuur. zo gaat dat nou eenmaal bedoel? Ook elf stemmen wordt om de vijf jaar de dag, tien jaar Zo Zowel. Ja, ja. maar kijk. Het, het is ook gewoon complete waanzin om gewoon nog net te doen. Alsof het socialisme hoogtij viert in Nederland. Nou... Nou, dat, dat zou ik wel nee, willen dat, ik, ik, ik heb net een aandeel gekocht in een bedrijf in dat de Schenkelvaarder-T-shirts drukt. Omdat het zo winstgevend is. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> Patent op die afbeelding gekocht. <laughs> ik, voorlopig ben ik nog even binnen. <laughs> ja, dus, dat, dat is een socialisme. Zo erg is het eerst socialisme. Wanneer was nou de laatste uh, rode kabinet mm, ja. hebben we nu toch? Nee. Ja, ik weet niet. Weet je niet? Rutte? R Rutte is socialist. Ja, eigenlijk wel. Het zijn, he? al, het zijn eigenlijk allemaal wel socialisten, jammer. Nou, ja. <laughs> ja. Ja, dat, dat is, is een mooiheid. Het zijn allemaal socialisten. Marx Rutte. <laughs> Marx Rutte, ja. Dat is goed. Prima. Oké, oké, oké. Hij heeft nog geen 90% belasting.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 een, een, een, ja, een applausje voor te geven soms. Oh, ja, maar nee, ten koste ik, van ik wat. Zie dat niet. Ik bedoel, kom op. <laughs> Mensen ah. leven dus continu in bittere... Dag in dag uit een bittere armoede. Alleen maar voor die ene gratis school, weet je wel. Terwijl je, je, kan je op internet, wat door het kapitalisme is ontstaan, kan je gewoon gratis alles uh, uh, van de Wikipedia halen.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 ja, ik, ik neem dat, zeg maar, van welke kleur het uh, gebeurt. Neem ik met een korreltje zout. Dus wat er met wat staal in e deed, dat kwam door bankiers. Tuurlijk. Nee dat, kwam, nee, dat is niet zo. Maar dat kwam door zijn paranoia. Maar, ja, maar om... Pol Pot heb je ook gehad. En Kim Jong-un en uh, Il en uh, Mao. Die werden er ook allemaal niet door bankiers gedreven. Jawel. Het zijn allemaal machtswellustelingen. Die gewoon die, die heel goed mensen kunnen manipuleren. En het, voor de rest kan ze niet verrotten.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 die is nog je weg. En, ja, en ze werden natuurlijk niet bij naam en uh, toenaam genoemd, maar ja, ik kan begrijpen dat je wel blij bent daar. Ja. maar het is, ja, het is wel in in die verre. het maakt natuurlijk niet uit als er één poppetje weg is of zo. Uh, net zoals als Kim Jong Il zou overlijden of oen, dan dan komt er weer een ander poppetje. En... Uh,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 Oké, okay, maar hè, dan hou je Nederland en Verenigde Staten door, de waar. Hè, want, uh... ja, het loopt er allemaal een beetje met elkaar mee, ja. Nederland gaat getallen niet zo, maar ik neem aan dat het hier ook allemaal... Uh... Want het aantal... Ja, ik geloof dat uh, Nederland was op 70 miljard uitgeeft aan de verzorgingsstaat en 70 miljard aan ziekenhuizen, zeg, 70 ja. miljard aan uitkeringen 70 miljard aan ziekenhuizen en zo. En, uh... Mm. Ook wel aardig wat. Ja. Het is wel aardig wat, maar het is zeker niet meer geworden of zo. Ja, ja van ja, de... 75 naar 70. Ja, jaar. ja nee, dat klopt. Dat klopt. Uitgeving... Ja, maar ook weer daarvoor moet je kijken, er is natuurlijk een heleboel uh, corporate socialism bijgekomen. Waarbij uh, geld verdeeld wordt van goedlopende bedrijven naar bedrijven die het verknald hebben. Ja, die dan uh, bail of subsidie krijgen of zo.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 En dat is natuurlijk voor de een beetje statistieke manipulatie. En ja, nou heb je, hebben ze allemaal een, een, een flutbaantje gekregen, zeg maar. Deze, de grote depressie ook. Nou, dan gaan we ergens een stuwdom aanleggen of zo. Of, en, en Trump gaat dan ook doen. Een biljoen in infrastructuur steken. Ja, het is allemaal een beetje heen en weer geschuift tegen de statistieken. Maar even voor de duidelijkheid, dus het de, de, de kanalengraven noem je in Nederland een socialistisch iets...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 want en asfalt is het is zeg maar speerpunt van de P van de A. Ja, even niks met de P van de A te maken. Het is gewoon een grote overheid die allerlei uh, budgetten overal zit uit te breiden. En overal mensen zit aan te nemen. Die ja, meestal niet uh, in het primaire proces werkzaam zijn, maar die allerlei uh, secundaire. Uh,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 Nee. Dan, maar... zou er, ja, dan zou er iets anders ontwikkeld worden door ondernemers. die zeggen, maar, oké, hier is behoefte aan. En dat zou dan groeien. Zeg maar. En hier worden allerlei oude fossiele bedrijfstakken in leven gehouden. En ja, ook, ook, dan gaan ze proberen een Tesla-batterijfabriek naar Nederland te halen. Met ja, ja, ja. Ook weer van een hoop subsidie. Uh, het is allemaal. Maar... Het, het is een beetje vervager, natuurlijk. Want in de Sovjet-Unie was iedereen gewoon. Direct in statendienst, zeg maar. En nou zijn, zijn ontzettend veel mensen zijn, ja, voor een groot gedeelte afhankelijk van de staat voor werken. Ook, ook adviseurs reken ik erbij. Ik ken ook adviseurs die dan bijvoorbeeld, ja, die, geven, die adviseren de politie of zo. Die hebben dan een ja. ja, Als je alleen als klant de politie adviseert, dan ben je eigenlijk gewoon, gewoon een ambtenaar. En, ja. en ik weet ook van die start bedrijfjes die dan bijvoorbeeld allemaal rapporten schreven over ja, wat zou het effect van een derde maasvlakte zijn in het jaar 2030 of zo. Ja, ja dat, dat zijn.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 Is, ik trek het een beetje breder dan jij. Ik denk, ik denk dat dat het verschil is. Jij kijkt naar de zorgsector. Zorg, ja, ik, ja ik, snap, ik snap. zeg maar dat je tegen het huidige systeem bent. En dat ben ik ook. Maar ik zou dit systeem niet socialistisch noemen. En voor een deel, ja, maar ja maar, niet kapitalistisch. Nee, ook niet kapitalistisch. Maar er was een jaar of tien jaar geleden of zo dus kwam er zo'n boek voorbij. Dat is geloof ik 25 mythes over.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 Hoe herken ik het dus... als Nederland socialistisch wordt? Wat zou er nou anders zijn? Ja. Nou, kijk, het, het uh, Nederland, socialist... Nederland socialistisch. Kijk, daar is dus nu al geen sprake meer van. Omdat socialisme dat ging ook over.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 Steeds meer betalen voor... Uh, ...voor uh, werkers. Ja. En hij, hij wilde ook de, de beste arbeiders hebben, zeg maar. Hè? Dus als jij goed presteerde, ja. dan kreeg je... ...je ook echt een goed salaris dan bij hem. Hè? Gewoon meer als, je, als, als een concurrent. Hij heeft die salarissen vet omhoog gegooid. Maar er nou, stond wel tegenover je best moest doen natuurlijk, hè? En uh, 40-uurige werkweek... ...hij wilde zelfs naar een 30-uurige werkweek. Ja. ja, dus ook... ...zeg maar, hè... ...wat vakbonden nu doen en dat soort dingen. Ik bedoel, dat slaat ook nergens meer op... Uh -huh.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 Ik vind het wel even best zo. Ja, ben... uh, we zijn nog niet eens bij de Olie en Gasprijzen. Nee, dat moeten we nog de... doen. We hadden het eigenlijk <laughs> over Fidel Castro. Maar... Ons hele formaat is in de war gegooid <laughs> <laughs> door Fidel. Ja, over, na, zijn dood heeft hij nog steeds. Uh, ja, dit ja, zijn verwarring. Uh, Castro toch nog wat bereikt? Vrij het Radio in de war gooien na zijn dood. Ja, de, <laughs> ja, de rebel. Ja. ja. Goed, ja, dan gaan we even naar het uh, de Bitcoin, Staatsschuldmeter en uh, al die andere shit.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 De, do de dollar is heel sterk hè? en daardoor uh, daar, dat is altijd slecht voor goud. Ja, uh, uh. Ah, maar als ze erachter komen wat voor iemand Trump is, dan... is uh... <laughs> dus hij zijn miljard, een ja. biljoen gaat uitgeven. <laughs> ja, de, zo meteen hebben we nog wat over Trump. Dus uh, dat uh, horen jullie zo meteen allemaal.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 Ja, een dikke drama. Ja, we moeten gewoon weer even zoeken naar uh, ja, waar dit vandaan komt. En uh, we proberen het volgende week gewoon weer uh, opnieuw Ik durf te wedden dat dan Sinterklaas geweest. En dan is hij weer met zijn boot terug naar uh, het land van herkomst.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 Uh, ga, wat, wat, wat gaan ze doen? Wat heeft dat soort, wat, wie, wie denkt ze te trekken met, uh, met contact leggen met het volk, met oh, de gewone man. O, nou, ik moet denken aan, aan balken <laughs> en op een skateboard. Hè? <laughs> ja, die staat er ook bij, inderdaad. <laughs> Welke politici gaat het over? Uh, dit gaat over, nou, over, ze noemen een heel rijtje op, maar dit gaat over Samson en Asher, die staan op de schaat. Maar we hebben het ook over Hildebrand Nawijn, die negen jaar geleden weer Going to Ibiza stond te zingen bij het tv-programma Popstars. En dan geven ze een beetje een overzicht. Wolken inderdaad, op een skateboard. Uh, Job Cohen, die Polonaise-Hollandaise zingt. Dat is ook altijd, dan, dan denken ze af te daden tot het volk en dan, dan gaan ze zo banaal mogelijk zeggen, want daar zit het volk dan weer. En, uh, Gaan die twee misschien mm. nog uh, meedoen aan Dancing on the Ice of zo? Is dat de bedoeling? <laughs> ja, dat zou nog kunnen. En als afsluiter hebben we hier Alexander Pechtold doet de Macarena. <laughs> oh, <God>. <laughs> <laughs> ik wil het Ja, ja dat heeft hij ook een keer gedaan, toch? Ja. Ja, het is allemaal heel. Uh, ik voel me heel vernederd door dit. Uh, en ik uh, verwacht dat de Robert Valentine van de LP. die gaat natuurlijk <laughs> ja, iets op ja, die uh, Valentijnsdag die... doen in een bed, <laughs> shooting een porno-movie. Ja, je zit dicht bij het volk wel. Ja, kom op. Iedereen, was, iedereen kijkt porno. <laughs> om even dat... onze vrije moraal te laten zien. Uh. <laughs> ja, uh, ja, ja, uh, uh. Worden vast weer Libertijner genoemd dan? <laughs> ja. Maar dat uh, dat zegt ja, ook. Dat zegt ook wel van hè, wat, wat voor theaterpolitiek geworden is. Ja, uh, uh, wegens gebrek aan inhoud. <laughs> ja, nou, ik zag van het weekend een leuk filmpje voorbijkomen... van de vrouw van de persverlichter van Poetin. En die danst... De Macarena. Nee, die doet ook kunstschaatsen. Ja mm -hmm. die, nou, die doet dan kunstschaatsen op romantische holocaustverhaal. Oh ja.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 Ja, het schijnt ook als je naar de speeches van presidenten kijkt... dat, ze, dat het taalgebruik steeds jonger wordt. Het zit nu ongeveer op uh, groep 6 of zo. Ja, Amerika moet dat wel natuurlijk. Hè? Ik bedoel, de No Child Left Behind Act heeft, wel, heeft echt wel gezorgd... dat, <laughs> dat ja, mensen alleen nog maar één uh, lettergreepwoordig uh, horen begrijpen. <laughs> ja, men wordt steeds dommer, dus het taalgebruik... Ja, moet ook daaraan aangepast worden in dat soort redenen. Ja. ja. Tatjana Nafka heette de kunstschaatster. Oké. Okay. Ja. Zo van de buurman, wat doet u nu? <laughs> ja. Een andere uh, Tatjana, oké. Okay. Uh, ja, Ja, is een andere Tatjana. Oké. Okay. Uh, ja, maar het dat, dat komt ook een beetje op hetzelfde neer, dat je te, tegenwoordig kunt gewoon afvragen van hoe serieus is de controverse tegenwoordig? Dan heb je gewoon, uh, doen ze het er nou om ofzo, of zo? Uh, of... Ja, ja, in, de, in de kunstwereld is het wel heel vaak zo natuurlijk ja, je moet er gewoon eyeballs trekken ook ja ja dus die, die uh, ja ik denk dat het niet schandaal is ook dat dat vaak een beetje anoniërt is ja. absoluut maar dat ja ja dat doet me dan weer denken aan een liedje van Pink Floyd van uh, Confetti Noob dat je gewoon uh, probeert verdoofd te zijn in, in, dat je dan door zo'n bericht weer even tot leven wordt gewekt en dat je dan ook zo rebel, rebel, rebel en dan, uh, en dan weer verder in je, hoe heet dat uh, in je stille staat uh, gaat ik uh, ben even de naam kwijt Hmm. Nou ja, het doet een beetje denken aan, aan uh, George Orwell in 1984. Daar had je uh, Five Minutes of Hate of zo. En dan moest je uh, de Emmanuel Goldstein moest je dan haten, heel hard schreeuwen. Ja. En dat, dat, daar kon je even het uit laten klep. En, uh, ja, een soort Osama bin En die zat aan de andere kant van de wereld. En die was super slecht. En die was de oorzaak dat er alles misging in de, in de ideale samenleving. Mm -hmm. Dus uh, ja, en die mocht je dan haten. Oh, nou, trouwens, wat, wat ze nou dus ook doen: die, die lijsttrekkersverkiezingen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 Ze vallen eigenlijk een beetje tussen het wal en het schip. Ik weet niet of ik dat nog terug zie komen. Ja, maar niet. goed, wat ze, wat ze wel doen is uh, dat ze allemaal nieuwe merken op de markt brengen. Denk is eigenlijk een merk wat door de PvdA gelanceerd is. Hm. Ja, ja. Je neemt op voor die, uh, voor die arme flexwerkers volgens mij ook nog. <laughs> <laughs> het leven moeilijk maken van die vreselijke ZZP'ers. Dat zou me ook niet verbazen dat er nog Meili Vos nog met een, uh, een eigen partijtje komt en zo. En andere PvdA-leden.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 uh, maar dan krijgen mensen het idee dat ze keuze hebben, zeg maar. Ja, dat zag je inderdaad ook bij het lijsttrekkersdebat van de PvdA. Ik had het verder niet gevolgd. Alleen even in de, kort, de korte samenvatting. En die, die twee, uh, Asscher en Samson, wilden allebei hetzelfde. En daar gingen ze echt flink over lopen discussiëren. Nou, <laughs> ja. Ja. Het is de illusie van keuze, is er daar. Ja, ja, ja. ja dat is ja, ja, een hele democratie al, maar...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 Of, ze uh, nou, roepen overal honey en, uh, en uh, schatje tegen me en zo. Dan ging ze dat, uh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 ja, en dan moet dan, uh, hoe heet dat? Een agent in, in uh, hoe heet het? een burger dat dan uh, opvallen of zo? Of, uh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 En het hmm. gaat om een raadslid en die heet. Uh, Voor de VVD. Ja, Dylan uh, Yesligoth. Yesies. Er zit cis in de naam. Je, je yes, God. <laughs> ja, je moet maar eens even googlen en uh, kijken hoe ze eruit ziet. En dan uh, ben je zelf afvragen. <laughs> Zou zij een fluitorkest krijgen of een cis. Uh, Zo uh, apart een, iemand die cis uh, in de naam heeft en die een sisverbod vraagt? Ja, dus dan mag je uh, gewoon haar naam eigenlijk niet meer zeggen. <laughs> Zodra je haar naam zegt, dan... Uh... Ja, zij zegt, uh, ik ben geen hoeren als ik s'nachts op het centraal station ben. Ik geloof dus, wel dat er spelfout uh, in het scheenste uh, artikel staat, want het is toch je silgos dan, die uh, ja. Ja. Oh ja, hier wordt dan ook gerefereerd aan de daders in Keulen, et cetera, et cetera. Ja...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 Die, die, die, die, die, die hebben weer andere manieren. Hè? Kijk, kom eens ja. hier. Ja. Maar dan nog zeg maar het fenomeen dat je een lustobject bent, zeg maar. mm. Dat maar kan ik, toch prima. Ik ga dat er ook mee. Op? Ja, heb er ook geen problemen mee. Ah. Ja, maar goed, wij zijn mannen. <laughs> Blanke, heteroseksuele mannen. <laughs> Dalers. Wij zijn de daders, ja. Nou, er zijn vrouwen waar je echt niet door als uh, hoe heet dat, seks uh, lustobject uh, gezien wil worden. Dat is gewoon fijn. Mm. Dus uh, nee, dit is. Uh, er is dus iets misgegaan, denk ik, met. Uh,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 En, ik, ja. ik kan me voorstellen ja. dat, het wel, dat, het, dat het wel vervelend is. Het, is, het is een beetje moeilijk als je dit heel vaak hebt, zeg maar dan, dan ja, kan ik me best wel voorstellen dat het bedreigend is. Ja, dat kan, maar ja, dit is dan inderdaad nu zo'n overheidsoplossing, wat er dan… Uh, maar ja, dat gaat natuurlijk sowieso niet werken. Net.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 dat, dat, dat staat er weer los bij aan het omsingelen, bijvoorbeeld. Hmm. Ja, als je, ja dat, dat is inderdaad wel anders, ja. ja, ja als je als persoon omsingeld wordt, okay, dat is dat echt be be bedreigend. Hmm. Maar als je, uh, als je gewoon uh, moeite hebt om uh, met de seksuele gevoelens uh, van een ander, ja, dan ben je echt rijk voor de boerka, denk ik en een ikaap en een hele mikpak. Ja, ik om denk te als te... je inderdaad als vrouw langs een bouwvakkers zijt, loopt en er fluit iemand van een tijger of zo, ja, dat, dat hoef je, dat kan toch niet bedreigend zijn. Maar als je inderdaad zo'n zwerm lui om je heen hebt en je ergens naartoe wil gaan, dat vind ik wel eng. Tenminste, dat zou ik, uh, kan ik wel voorstellen. Ja, en eigenlijk is het ook iets anders. En dan komt zo'n wapen wel goed uit, natuurlijk. Hè? Precies, ja. Ja, het zal meer voor slagwapens gaan en uh, hoe heet dat? spray en een fluitje, weet ik veel wat.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 Onder Victor van de Sterren, geloof ik. Oh jee. Oh jee. Van eh, Bataclan. Weet je wel? Uh, aanslag uh, vorig jaar in Parijs. Ja, vuurwapens. Ja, maar dan zit je nog meer kogels af te vuren in een publiek. Dan ben je toch gewoon een ja. idioot, of niet? Ja, nee, dat is niet handig, nee. Nee, nee. Dus, nou, uh, het is in ieder geval niet handig om Bataclan te gebruiken voor een, uh, als propaganda. <laughs> Als wat propagandamateriaal. Ja. ja, dus, dus men, een, een, een, een, een slagwapen. of een, een, een stroom. Weet een, een stroomwapen. Dat, dat zou dan al uh, wat gepastig zijn. Of uh, hoe heet dat? Iets, iets wat enorm gaat stinken. Een <lacht> scheet. <lacht> ja. kom ja, natuur wat. scheet is meer dan je weet. Ja. ja, dat mensen moeten overgeven. En dat eigenlijk ook de sfeer gebroken is. Uh, maar. Zeg, zeggen dat je aids hebt. Ja, nou. Oh, weet je, het, uh, in wezen. Hey, hey, zijn hey, ik wil eigenlijk best wel seks met je hebben. Heb je alleen een condoom bij? Want uh, ja, ik heb HIV. Uh. Ja, of je begint over schilvertjes, of weet ik veel wat. <laughs> maar het ja, is. Het is een hele zwakke verdediging. Ik weet niet of dat geloofwaardig is. Ik was eigenlijk een man, dat heb ik aan omgebouwd. Of? Ja, ja. ja. <laughs> <laughs> ik zelf identificeer me als man. Ga weg. Nee, maar. <laughs> Daar is gewoon een natuurlijke weerbaarheid voor te uh, verzinnen. En uh, ja, dus niet, uh, zeker dus niet via de overheid. Um, ja, dat, uh, daar wordt er weer niet voor gekozen. Dus dat is, uh, dat is weer jammer. Ja. Ja. En ja, ik zou zelf zeggen, als je wel eens wat lastiggevallen, nou, dat heb je wel eens in een grote stad dat hoort erbij. Je kunt ook in een klein dorp gaan wonen, dan heb je weer andere dingen niet. Maar ja. Ja, maar goed, heb je het ook hoor. Ik bedoel, uh, ja, dan, dan heb ik je heb... de boeren. Ja. <laughs> Ja, heb daar, een... heb dus ja, daar heb je dus inderdaad een. Ja. Ik heb een boekhullen uh, rondrekken. veel meegemaakt, maar goed. Zulke mensen heb ik nog nooit gezien. Zeer uh. ja, ja, dus oh. mij ja, mijn rust, perspectief. Als, uh, het is wel rustig een in kleine. kleine We zijn nooit in Put of Nijkerk geweest. Ik zou niet weten waar het ligt. Uh. Oké. Okay. Ja, maar dat zijn ook weer, dat zijn net als Katwijk, dat zijn een beetje van die uitgaanse uh, toestanden natuurlijk. Ja. Uh, dus de hele, hele week hard werken en dan helemaal alles opzuipen in het uh, weekend. Uh, we moeten verder, uh, Johan. Ja, ja, ja, ja, ja. fokken, we gaan, we gaan naar Fokken en Sukke toe. Ja, dan de mannen naar Fokken en Sukken. Nou, wie ken, wie ken, van jullie kent Fokken en Sukke niet? Ik ken Fokken en Sukke wel, maar ik weet niet waarom ze nu in het nieuws zijn. Uh, ja, het heeft te maken met een, een tweet uh, die uh, een, van de heer, een van de tekenaars van Pocke uh, en Sukke in het, uh, op het wereldwijde web heeft uh, uh, gegooid. Jan-Marc van der Tol. Ja. Er is bekendgemaakt via Twitter dat uh, de laatste dan, uh, Jan-Marc van Tol, uh, geen opdrachten meer aanneemt van de overheid.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 Maar hier het meeste aan verbaast, ...is ja? dat ze überhaupt voor de overheid werken. Welke striptekenaar werkt er nou voor de overheid? Sinds wanneer huurt de overheid striptekenaars in? Ja, ja. dat doen ze hoor. Dat doen ze. Ja, dat uh... zijn er genoeg. Ja. Ja, ja, ja, Nee, waar ik zo aan zo, zo zit te denken... ...is uh, één, ding, uh, één reden waarom het bij de overheid... dus ...ook zo duur wordt... ...zijn inderdaad uh, dat ze gewoon... ...niet goed uh, kunnen omschrijven ...wat ze precies willen. Ja, ja, ja. Uh, had ik dan gehoord van zo'n softwaremaker... Uh, uh,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 Je aan de je andere gaat... kant geef je, dat, geef je dat ook wel weer een soort macht uh, als, als ambtenaar. Dat je denkt van, hé... Hey, uh, ja, sommige mensen hebben dat, hoor. Dat ze ja. een soort gevoel van macht hebben. Van, hé, hey, ik, ik kan dit allemaal doen, weet je wel. Ja. Ik, ik alleen ja, ja, maar iets niet te doen. En die, die, die gast is zo'n een kutleven. Ja. Weet je wel? Ja, ja. ja het is... Uh, een feest van incompetentie, zeg maar, de ambtenarij. Ja, ja, ja. ja, het heeft ook een, ja, Het is ook iets psychologisch, denk ik. Ik zit heel dicht. Uh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 Dat uh, is ook uh, uh. voor mensen met, hoe heet dat, trapondersteuning en uh, die ja, de elektrische fietsen, zeg maar. Ja, ja, ja. ja en die lichtfietsen die ook uh, bijna 70 gaan. Er kruisen een aantal snelwegen waar je dan gewoon voor een stoplicht moet wachten en zo. Ja, ja, precies. Nou, uh, uh, woning dus aan zo'n straat, dat is echt een, uh, een vrij...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 Nee, maar dan wel als die dode er is, hè? Ja, oh, ja, ja, ja. Misschien, misschien dat dat dan het plan is. Ja, maar maar het die, is die brug wordt er nog naar die dooier vernoemd ook, weet je wel, Stroot? ja.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 overleeft. de dus schaf uit de belhalen. Ja, maar, maar misschien had het ook uh, mee te maken met uh, dat de uh, minister gelijk een wetsvoorstel uh, aan het maken was. Oh, alsof hier maar wat klaar liggen. <lacht> ja, dus uh, nou mag er niet meer, uh, wat was het? Zomaar een foto worden gemaakt van de politie. Wat ook best wel kut is, want uh, het zal maar zomaar goeie... voor je camera lopen. <lacht> ja, want uh, één goede reden, eh, dit speelt in de Verenigde Staten dan, dan wel, ja, uh...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 wij moeten overal bij kunnen en er gaat natuurlijk nooit dat aan gebeuren, want dan, het moet blijft doorgaan zodat ze excuses blijven hebben om de onderdaan eronder te houden. Ja, ik zal even te kijken. Dat heeft te maken met een medewerkster van Europol Die had die gegevens mee naar huis genomen, even een kopietje van gemaakt. Op een, uh, en die had ze gestald op een onbeveiligde backup schijf die met het internet in uh, Ja, in aanraking was gekomen. <laughs>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 R rond het millennium uh, waren er ook wel in Nederland USB-sticks en harde schijven en zo. Die zomaar in een taxi uh, bleven liggen. Ja, maar ook wel ja. gewoon aan de straat gezet, weet je wel. Gewoon, uh... <laughs> ja, ja, ja. ja. ja computer haal maar even op. Ja. Dat is ook een manier van klok klokken natuurlijk. Mm. ja.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 Uh, ja, en het, sowieso het hele betalingsverkeer is helemaal een uh, identiteitszaken Je kan niet meer gewoon een pasje namaken en daarmee wegkomen. Zeg maar, want dat zit allemaal gekoppeld aan databases. En dus uh, ja, de, de eerstvolgende groep, die, uh, die is ook echt de shaak, zeg maar Daar is geen voor ontsnappen meer aan. Nee, en het dus... is inderdaad gewoon een kwestie van wachten. Want zeg maar. het is altijd de crisis escaleren en de spanning opvoeren tot er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 en het is natuurlijk typisch ook werk voor mensen die weinig opleiding hebben, die een centje kunnen verdienen. En uh, ja, als je weer een taxicentrale, ja, dan moet je weer invechten in het, in in het taxilobby. Ja. Nou, is er laatst nog wat uh, een aantal uh, mensen in Amerika, dat uh, zeggen iets wat links uh, Bernie Sanders mensen zich zorgen maakt om Uber. Want wanneer je voor jezelf werkt, voor Uber, word je niet beschermd door, <laughs> door de, door de werknemersvetten. Hmm.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 Maar dat vroeger ook, toen er nog heel veel in Amsterdam uitgingen. Dat ja, noemen we altijd de Taliban, weet je wel. Dat waren die, die Turken die dan echt voor een heel laag prijs... die dan reden ze gewoon rustig naar een andere stad toe, weet je wel. Mm. Ja. ja, het is ook... Als je nou bij Schiphol rijdt, ook allemaal in een uh, U, in zijn, uh, Tesla. Je mag alleen maar een Tesla hebben. <laughs> die auto's die zijn... ja, hoor laat iemand die had een Tesla voor 120.000 euro. Het <laughs> is, is een achtelijke auto. Uh, je, je wil gewoon alleen maar van A naar B, je hoeft niet in een, uh, een badmobiel uh, gereden te worden. Of zo. Subsidie zeker? Ja, wat dan, of het nou subsidie is of uh, verbod, of, uh, maar ja, er zit natuurlijk ergens, ik bedoel, de, de klant vraagt er niet om om in, in een peperdure auto vervoerd te worden. Ja. misschien sommigen wel, maar ja, de meeste mensen die, uh, die willen gewoon een, een efficiënt ritje hebben, zeg maar. <laughs>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 Allebei ja. met een thee. Nou, zullen we maar gewoon met uh, Trump beginnen? Ah, ik zie hem hier op de foto. Zie ik hem echt knupf, knuffelen met een Amerikaanse vlag. En, en ja, daar gaat het ook eigenlijk een beetje over. Zijn uh, vlagfetish. Die, die schijnt echt te bestaan, hè? Specifiek voor de Amerikaanse? Of wat? Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Als je zoekt op vlagfetish, dan krijg je een... Uh... Ik denk dat ik dat liever niet doe. Uh... Nee, nee, nee. Nou, goed, als iemand heeft dan een seksuele obsessie met een Amerikaanse vlag. Ah. Ja, uh, uh. Gisteren. Tenminste, ja, voor, de, voor ons dan. Ja, voor de luisteraar van de week, afgelopen week. Werd Trump op een ochtend wakker. En die, ja, die besloot: uh, 's ochtends vroeg een tweet uh, de deur uit te slingeren. Uh, waarin hij uh, stelde dat mensen die de Amerikaanse vlag verbranden. die moesten of het. Uh,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 weggaan. Tenminste, ze, ze willen vooral niet dat mensen die geld binnenbrengen weggaan. En uh, mensen die geld kosten, die, die, die hebben ze natuurlijk liever niet. Ja, dat zou dan een mooie oplossing zijn hiervoor. Hup, uh, koop een vlag van 2 euro, even in de fik steken en <laughs> je bent er vanaf. Ja, dus, dus ik zat nog te denken van misschien zit toch wel uh, stiekem een soort libertariër in Trump <laughs> ja. en geeft hij nou een soort, stiekem een soort uitweg, weet je wel. Hint. <laughs> ja. hey. Misschien wil hij het zelf ook nog doen, weet je wel. Als hij zo meteen uh, president af is, dan heeft hij vanavond ja, een sluiproeter om uh, zijn kapitaal weg te sluiten. hele bedrijven opeens geplaatst <laughs> naar Singapore. Hey.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 Of zijn er ja, een beetje ja, libertariërs? Of, uh... Nee, dat zijn op een gegeven moment een aantal libertariërs... die zichzelf libertariër noemen... Zeiden, oh, uh, van, uh, dat bepaalde mensen de kogel moesten krijgen. Terwijl ja, de, de afspraak, de afspraak de... is natuurlijk... Uh, we hadden één afspraak... en dat is dus de non-agressie non principe. Ja. principe uh, ja. Maar die was blijkbaar heel moeilijk. Ja. In de politiek klimmen altijd mensen op... die op een of andere manier toch meer geïnteresseerd zijn in macht...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 van dat soort gemarchandeer, want ze, ze wisten okay. toch bij hem wat het antwoord was. Ja, want ze hebben op een gegeven moment zelfs Ronald Reagan op hem afgestuurd hè, om hem <laughs> om waar, te krijgen. Dat <laughs> <laughs> en die was toen president, en Ron Paul, die behield voetbalstuk. Nee, dat uh, gaat er niet van komen. <laughs>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 Ik dat deze man, deze man waar ik net over had trouwens, dat het Grover Norquist is. En, uh, voor iemand die het op, op wil zoeken. De okay. Tax Protection mm. Pledge. Uh, Laat hij iedereen tekenen. Ja, mm -hmm. zo heel lang hebben we toch nog uh, geen vlaggen. Een biljoen jaar of zo. Of De Romeinen niet? had ook al vaandels, toch? Van die standaard. Ja, nou, maar dat is wat anders. Het was niet... Uh... Ja, goed, je een aandelaar en dan moest je ook je opgeheven rechterarm naartoe uh, opheffen. Uh, als als saluut. Uh. Oké. Okay.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 Ja, ja, ja, ja, als er weer een westvoorstel door moet worden. Als... Ik zou keer een keer een paar verbranden <laughs> Ik denk dat op het moment dat ze hier gaan verbieden de vlag te verbranden, dat je dan vlagverbrandingen krijgt. Ja, uh... maar, ja, ja. Maar dus, uh, ja nou, ik, ik had vandaag zo'n discussie over uh, de Koran, de heilige Koran. Mm -hmm. En. Uh, Eigenlijk heeft hij dezelfde instructie als de vlag. De Koran moet je ook goed behandelen, want ja, uh, hij is heilig. Ja. Maar toen hadden we zeg maar, een gedachte-experiment van wat nou als er... Ten eerste, wanneer is de Koran heilig? Nou ja, weet je, als hij er is al, zeg maar. Dus als hij helemaal af is. Maar wat nou als een, een vrachtwagentje vol korans in de brand vliegt, wat moet je dan doen? Want als je gaat blussen, dan wie weet spuit je er dan meer onder dan, dan nodig, weet je wel.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 dat nou, alleen ja, maar extra de zon... omzet oplevert. Er ja, worden dus ja. mensen hysterisch, maar gaat dan de economie achteruit of, uh... Nee, er nee, worden meer uh, Korans gedrukt ja. uh, door. Je weet, toch dat het uh, vernietigen van dingen leidt tot meer economische groei? Dat, uh, Keynes <laughs> heeft ons dat uitgelegd. <laughs> ja, ja, ja, maar dat Broken is ook window. waar, hoor. Dat, dat, dat, is, dat is waar, want dat heeft, uh, de, de, de Beatles, <laughs> de Beatles hebben dat die, uh, dat ex expres toegepast. Uh, de manager van de Beatles trouwens.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 Ja, hè, dat is, wel net, het is nou precies hetzelfde. Moet je maar niet gaan vechten voor de staat. Hè? Ja, dat is precies hetzelfde als uh, zeggen dat Jezus voor mij aan het kruis is uh, gestorven. Ik heb ja. daar niet om gevraagd. <laughs> ja, ik heb nee. ook wel uh, leuzen gehoord, als je op de vlak staat, dan sta je op de vermoorde soldaten die voor ons strijden en weet ik het allemaal. Ja, dus zeg maar voor, uh, je gaat niet mee in onze fascistische militaire staatje, zeg maar. Ja, ja zo worden ze het dan niet, hè?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 Ja, uh, volgens uh, mij lukt het niet om je in, om je in Nederland te gemoederen daar zo hoog over op te laten spelen, want Amerika is wat dat betreft toch een stuk nationalistischer, denk ik ja, militaristischer ja, ja. ik denk ja, dat in Nederland ja. toch een hoop mensen hun schouders een beetje ophalen ja, maar, zo... ja, maar toch, uh, toch uh, laat het gewoon een keer doen ja, toen uh, ja. het weddenschap Kijk uh, schat... even de reacties pijlen, weet je wel. Vrijd Radio gaat nu een Nederlandse vlag verbranden. Kijken wat jullie gaan doen. <middagt> Omstanders interviewen. Wat vindt u daar nou van? Ja, uh, nee, toen... Uh, toen er is wel eens een vlag verbrand ergens in het Midden-Oosten van Nederland. En, maar... Het uh, was een vergissing uh, waarschijnlijk Ja dat Anders was een verrissing Frans bedoeld Achmed Achmed het was toch oranje blanje bleu Nee dat hebben ze in 1930 Veranderd Ja, ja dat, is, dat is trouwens Ook als een, Ja dat is ook nog wel eens een keer Hij uh, ziet het gewoon verkeerd hoor hè, als, als ze net een kwartslag hadden gedraaid Was het een Frans vlag ja. Dus, dus ja toch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 Ja. In Nederland is het ook zo, het moet voor acht uur binnengehaald worden zo. Ik, ik weet ja. nog dat ik me daar ook een beetje over verbazen dat mijn vader daar een beetje uh, panisch over heeft. Ja, je moet wel om acht uur binnengehaald worden. Uh, ja, nou ik, ik heb dus echt een keer zo'n boekje gezien, hè? dat heette dan vlaggeninstructie inderdaad. inderdaad. Ja.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 Wat zou eigenlijk gebeuren als je je vlag om 9 uur ophangt? Wat voor symbool is dat dan? Ja, gewoon een keer proberen, dan komt er zelf wel iemand vertellen wat dat betekent. In de een politieagent die dan toch alles langskomt? Of... Meneer, u houdt zich niet aan de vlaginstructie. Ik denk dat dat ook weer heel erg meevalt in Nederland. Hè. Ja, ik denk aan Martin Bosma, die zegt dat uh, iedere school, die moet een vlag gaan hijsen. zie dat hij postigd worden, daarom uh, de rest. Dat lijkt me inderdaad wel de typische, ja. Ja, dat gaat er een beetje de verkeerde kant op inderdaad, hè. En dan uh, nog de, de saluut brengen en de pledge en uh, dat soort uh, zooien. In Amerika moet natuurlijk alle kinderen elke ochtend uh, de pledge aan de nation brengen. Pledge? Ja. Oh. Trouwens weer aan de vlag, ja. Jezus. Daar begint die is hè? Ja. Yeah. Pledge of allegiance. Elke yeah. ochtend van je kinderen. Dat weet uh, ja, je niet happy van, inderdaad. Begin van de 20e eeuw was dat nog echt met opgeheven rechterhand, hè? Ja, ja dat is uh, toen maar een beetje dat aangepast.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 <laughs> ja, ja, ja. als je het moet opzeggen dan is het geen liberty meer maar het is ook wel vreemd dat het, uh, dat het under god is terwijl ze in Amerika altijd heel panisch zijn om god de school in te brengen ja. ik denk dat ze dan een andere god bedoelen natuurlijk, hè? het sociaal contract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 ja, om die, hij is natuurlijk als de dood dat die EU-uitbreiding uh, er niet komt. En uh, dan gaat hij maar, ja, tenminste zo kan ik het alleen maar lezen... ...dat hij uh, daarom opeens denkt dat uh, inderdaad de koep door de Gulen-beweging gedaan was. Binnenkort nog vijf minuten van haat tegen Gulen. Ja, hard schreeuwen. <laughs> ja. Ja, ja. De Turk, Turkije heeft natuurlijk enorm veel mensen. Dus uh, dat is, uh, ja, ik kan me voorstellen dat ze daar wel lekkerbaard naar kijken natuurlijk een enorme uitbreiding is dat ja, als ze die erbij weten te, te snaaien ja. ah joh, zolang ze maar geen kloorkappen hebben dan is het wel goed uh... <laughs> ja het <laughs> ja, wordt nog interessant om al die Europese regeltjes uh, daar toe te gaan passen hè zeg maar. zo Oekraïne natuurlijk ook zo geval <laughs> Een naleving ervan, bedoel. De Nederlandse Gülen-beweging noemt de uitspraak gevaarlijk voor duizenden aanhangers in Europa. Hij spreekt van de hele Gülen-beweging, reageerde Saniyik -Ni Salki. Niet van een paar mensen of iemand in Turkije, maar de hele beweging. We hebben gezien dat dit soort uitspraken kan doen met Erdogan-aanhangers in Nederland. Er We werden ineens allemaal landverraders en terroristen genoemd. Schiet ze dood waar je ze ziet.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 Zeker van die dingen als, een, als je McDonald's of een Starbucks hebt of zo. Dat zijn typisch van die dingen dat als, als het anti-Amerikanisme de kop opsteekt, dan worden er eigenlijk ook wel een ruime ruit ingegooid. Of uh, van de meneer, u bent van verdacht dat u niet genoeg contributie aan een partij wil doen. Houdt u niet van uw leider? <hijen> ja, natuurlijk, ontzettend. <hijen> ja, goed hoor oh, ja. Richard, uh, Henk? Ja. Jij hebt er nog een onderbouwd gevoel bij? Ja, zeker weten we wel. Uh, hoe weet hij van Stimmerman dat? Ja. ja. Hij heeft contacten Ja, dat doet hij inderdaad net alsof hij contacten heeft, maar die heeft hij niet. Nee. He? De mensen waarmee hij gesproken heeft, zegt hij. Ja. Heel mm. dat dat. Wie wil er nou contact hebben met Timmermans? Ja, het is inderdaad gewoon iemand die Europa omhoog zit te pijpen. Het is gewoon heel sneu. Omdat hij wil gewoon dat Turkije erbij komt en daarom loopt hij niet te paaien. Dus, eh. ja.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 even, uh, ja goed, nou ja, dan tweet hij dat. Uh, ja. Ik hoop wel dat de meeste mensen daar gewoon mensen voor diensten hebben. Mm. <laughs> ja, ja, dat kan ook natuurlijk. Ik ja, ja. een ja, wel ja. dat Polkenstein dacht dat de euro over tien jaar voorbij zou zijn. Hoe ja. ja. mm. lang geleden hij dacht hij dat? Uh, onlangs zei hij dat. Uh. Mm. Oh, Oké. Okay. is niet onmogelijk. Oh, o, ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. Tien jaar vanaf dat moment dat ja. hij dat zei? Ja. Ja. Okay, ja. ja. ja, nou en, en dat uh, kan ook best wel goed, want de toekomst zal uiteindelijk uh, volledig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 Dan zou ten eerste de top er wel uit vliegen.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 uit de hand gelopen, natuurlijk. Dat was ook voor hem een uh, bedreiging geworden. Ja, maar toch, het was natuurlijk.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 Ja, centrale u, bankiers die regelen de geldhoeveelheid. Ja, die kunnen, maar die kunnen ook een crisis veroorzaken ja. door de geld.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 ja, ik uh, geloof daar niet zo heel veel van. Ja, een Vaticaanstad dan? Ja, daar heb je er harde bewijzen van. Ik bedoel, nou, oh. je... ik bedoel de, de, de katholieke kerk is dan bijna failliet bedrijf. Is het zo? Ja, maar de achterbanden zijn voornamelijk arme mensen. En dat, dat draagt niet meer zoveel bij. Ja. Het is een dinosaurus. Het is een soort vnd ja, Het is een VND ja, ja. ja. van, ja. van de religies. vnd van de religies. It ain't avoiding <laughs> it. Nee, ik verwacht binnenkort het faillissement van, van, van, van, van, van, de, van de katholieke kerk hoor. Dat dat nog gered moet worden met de ja, wassing, die kerk, dan, die dan. Ja. Maar ga die pill out Maar denk ik ook over de, Jongens, over de Koningshuizen. De Vaticaanstad, uh, Vaticaan, is gewoon een van de grootgrondbezitters in de wereld. Ja, dat wel. Ze hebben veel ontroerend goed. Ja. Dat wel. Maar er dus, zullen binnenkort wel. Want in Nederland zie je al dat er heel veel katholieke kerken verkocht worden. In café worden ze Ja, dan worden de café, wijnkellen of